Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Deelsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In meerdere steden in Oekraïne zijn vanochtend raketaanvallen geweest. In een stad in het midden van het land is een appartementengebouw geraakt. Er zouden twee doden zijn en meerdere gewonden. Ook in Odessa, Kharkov en de hoofdstad Kiev ging het luchtalarm af en waren er ontploffingen. Daar zou vooral schade zijn aan wegen. Volgens de burgemeester van Kharkov is in die stad de stroom uitgevallen. En in België, net over de grens bij Maastricht, is afgelopen weekend een man van 31 doodgeschoten... die met een metaaldetector op zoek was naar oude munten. Volgens Vlaamse media is hij mogelijk geraakt door een jager die hem aanzag voor een dier. Er is iemand opgepakt. En we kopen minder havermelk en vega-burgers. De afgelopen jaren werden dat soort producten juist populairder. Maar dit jaar dus niet, blijkt uit een onderzoek van ABN Ambro. Dat komt onder meer doordat mensen de smaak van de vega-producten soms tegenvinden vallen. Dus dat is een reden voor mensen om bijvoorbeeld niet herhaal aankopen te doen. Maar wat we tegelijkertijd ook wel echt zien, is dat op deze onderdelen... op smaak en op textuur, dat er heel veel wordt geïnnoveerd. Dus ondanks die daande cijfers verwachten we wel een groei de komende jaren. Ook werden er minder bietenburgers... ...zijn kaasschnitzels verkocht omdat mensen nu meer op hun geld letten. En nog bizar nieuws uit Berlijn. Daar stond een enorm metershoog aquarium in een hotellobby... ...met meer dan 1500 tropische vissen... Vanochtend vroeg was er een keiharde knal te horen. Het glas was gebroken en ongeveer een miljoen liter water liep door het hotel en op de straat zegt de brandweer. Het water uit dit aquarium is nauwelijks compleet uitgetreden, zowel in het gebouw als ook op de Kalibnjestraat zelf. Het hotel is ontruimd. De gasten worden in de buurt opgevangen. Twee mensen zijn gewond geraakt. Het weer nog, wolken in het oosten en best veel zon in het westen. Wel opletten, want het kan nog steeds glad zijn. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 0 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het nog steeds verraderlijk glad door bevriezing. En er staat één file op de A9 amstelveen maar Voor de wijkertunnel staat het even stil over 2 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.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 Who's naughty and nice? Say it now. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you sleep. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, jij ja, nou je mond dicht, hè? Ja. <laughs> nou valt de stilte. Nou valt de stilte. Nou, ja, welkom, het tweede uur van de Boys' Coast Christmas. En, uh, ja, nou, dit ja, dit Charles was. Vol, weer, vol, uh, volgens, volgens mij was dit Nederlands Diamant, hè? Het is Nederlands Diamant, heel goed voor jou, ja. Hé, hey, en uh, een nieuw album? Nou ja, het is een, een kerstalbum wat hij ooit hebt gemaakt. Uh, uh, en het is weer van, uh, van de plank gehaald, zeg maar. Oh? Dus dan uh, noemen ze de Revival, hè? Noemen ze dat? Een, een hergeboorte. Een wat? Een hergeboorte van nee, de hert. Nee, is geen hert. Nee, nee, nee. Nee, is geen hert. Nee, nee. Hé hey Wim. Ja, jongen. Luister, de, de kerstman die glijdt door de schoorsteen heen. Ja, oh god. En als hij beneden aankomt, dan ziet hij een blote vrouwenbed liggen. Oké. Okay. Hij denkt, als ik iets met haar doe, dan kan ik niet naar de hemel. Ja, maar als ik niks met haar doe, dan kan ik niet meer terug in de schoorsteen. Oh, echt gebeurd. Echt, echt gebeurd? Echt, echt gebeurd. Ja? Hij bleef met zijn baard hangen, hè. Dat is... Een, ja, jij... Ja. Goed, nou. Uh, ja, nou, ja, hè? ja. Rieke, welkom. Je bent weer. Dankjewel. Tweede keer, gezellig. Ja. Ja. Dat is de eerste keer zo goed bevallen dat je dacht van... nou, ik ga een keertje terug. Ja. Nou, hoop mensen doen even dat niet hoor. Die zeggen van nou, dat doen we niet hoor. Dat, uh, nee, nee, nee, nee. Maar leuk leuk dat je er weer bent. Je zit al aan de koffie. En aan de... de uh, Kertsbrood en uh, kerstkoekjes. De kerstkoekjes. Ja, dat is werkelijk niet te geloven. Ja, ja. nou ja, goed. Nou, Wij hadden, hadden graag wat anders voorgeschoteld. Alleen uh, ja, dat, uh, dat, dat lukte niet echt. Uh, ja, hoe, moet dat, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik zal het maar zeggen in een lied. Ja. Het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 Ja, flappie, ja. Ja, flappie. Ja. We, we, we kunnen er niet omheen, om, om flappie. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is, uh, ja, maar ja, goed. Van flappie is... uh, gaan we in één keer naar, uh, naar, naar eten, denk ik. Ja, nou, we hebben een gast natuurlijk hier in de studio... Die, uh, Echt waar? ...haar jeugd uh, in Suriname heeft meegemaakt, toch? Klopt, ja. En want, uh, uh, hoe lang uh, heeft jouw Surinaamse... Uh, Tijd geduurd ten opzichte van dat je nou in Nederland bent? Um, tot mijn dertiende Suriname. Tot je dertiende Suriname? Ja. ja. En hoe, hoe, hoe is het nou om daar kerstfeest te vieren? Want ja, als je hier in Nederland de, de kerstperiode aanbreekt... dan krijg je natuurlijk al die kerstliedjes... maar je krijgt ook al die reclames op televisie. En het ziet er allemaal besneeuwd uit. Het is dus allemaal... Uh, ja, een winterwonderland zeg maar. Precies. Maar in Suriname, ja. Zonnige wonderland. snelt snel, het er wel uiteindelijk nooit, hè, denk nee. ik. Hè. Nee, ja, ik heb geen idee. We hebben, we hebben dit, grote regentijd, kleine regentijd, droogte. Ja. Grote droogte en kleine droogte. Ja. ja. En nu is het uh, geloof ik regentijd. Regentijd, ja. ja. Maar, uh, het barrelt wel wat naar beneden. <laughs> hey, maar maar uh, er is wel kerst natuurlijk in Wij vieren wel kerst. Ja. En dat is, ja, meest, ja alle bevolkingsgroepen vieren kerst. Mm -hmm. Alleen, ik kan me niet heugen of wij een kerstboom hadden. Nee. Maar er werd wel de dagen lekker gebakken, gekookt, gegeten. En was het ook daar, hier in Nederland is dat een typisch natuurlijk een, ja, een familie gebeuren. Ja, daar ook. Daar ook. Ja, heel erg. Ja, ja dus... dus uh, het is ja. een hechte gemeenschap meestal. Ja, de hele ja, familie komt bij elkaar. Bij elkaar. En dan uh, heerlijk eten en drinken natuurlijk. Drinken, ja. Ja, dat is niet zoveel, uh, dat wijkt niet zoveel af van, van Nederland wat dat betreft. <laughs> dat is hier natuurlijk... En luisteraars, dat is misschien ook wel even uh, leuk om te weten, als u... Uh, Gereserveerd heeft bij een een of ander restaurant geldt ook voor jou, Willem, want jij gaat natuurlijk weer allebei die dagen ga je weer ziek uit eten natuurlijk. Nou, ik heb eh, vorig jaar heel erg wild van wild gegeten. Ja, ik dat doe ik, nu ik dat jij altijd wild eet. Dat is super, dat we je gaan nu dit jaar. We hebben ja. nou een kersttol hier liggen. Nou, nou Wim, die ging meteen wild eten. Nou. er zijn foto's van hè. En zijn foto's van. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar uit eten met de kerstluisteraars, dat, uh, dan kan het zijn dat je de rekening vast... vooraf moet betalen. Pardon? Ja, dat hebben ze zo bedacht. Meerdere restaurants, ik citeer nu een artikel uit de Telegraaf. Meerdere restaurants vragen dit jaar of je de reservering alvast het hele bedrag... voordat je uh, komt dineren of je het hele bedrag wil overmaken... om te voorkomen dat mensen niet komen opdagen. Dat zegt uh, de Koninklijke Horeca Nederland en ook uh, Van der Valk... Ik mag natuurlijk geen reclame maken. Nee, nee, nee. Wie was het ook alweer? Uh, uh, ja, nou ja, in ieder geval. Die, die valk. Vogel. Ja, die valk. Ja, die vogel. <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar die werkt, die werkt daaraan mee. Dus, dus wow. ook bij van de, als je bij Van de valk gaat eten, moet je ook voor, vooraf betalen. En, en ik denk dat de meeste horeca-exploitanten dat wel zullen navolgen. Omdat ja, dat is natuurlijk zo. Ze hebben het moeilijk gehad in een periode. En uh, misschien nog wel omdat uh, mensen nu met uh, hoge energiekosten zitten en dan niet uit uh, eten gaan. Ja. En dan denken ze van ja, reserveren ze wel. Maar dan komt ineens die, die nota binnen van het energiebedrijf. Ja. En dan zeggen ze het af. Ja. En dat is natuurlijk uh, de aanleiding van dit, uh, dit besluit. Om dan maar te vragen of de mensen vooraf willen betalen. Wat, ja. vind, wat vind je daarvan? Nou uh, ja, ik vind het eigenlijk. Is het al, dit is niet alleen iets van, van, van, van deze tijd. Maar dit is eigenlijk altijd al geweest. Nou nee. Ik, jawel. Ja, een... Ja, wel. een, een, een, een, een, een een voorschot vaak soms. Een voorschot? Nee, nee, ik moest een volledige bedrag betalen. Echt waar? Ja. Dat ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik ja, <laughs> kom toch in. Je kookt toch in voor ja, je mensen. moet ook regelen. Nee, maar Willem, ja, maar dat Willem, Willem sowieso die Dan moet je altijd. Met... Dat was ook hier bij, bij, uh, bij Zandvoort. Uh, ja, wat ja, was bij uh, bij Hong -Kong. Ja, denk... zo, hij, hij bestaat niet meer. Hongkong Kong bestaat. Nee, die bestaat Hong Kong wel. Nog? Nee, die andere wel. Ja, Azië bestaat niet meer. Azië, Azië is weg. Ja, ja. ja, Ik had toen twintig loempia's besteld. Die moet ik in één keer betalen. Ja. Ja, Chris, Ria, Ja, jongens, het is toch eventjes de, is een, even de kerstgedacht hier. En het, is, het wordt alleen maar vrolijker. Staat driving, het staat een fijn of zo. dat ik dat Driving ik, home for Christmas. Driving home for Christmas, ja. ja. ja nou ja, goed. Maar, uh, ja, maar goed, we gaan richting de kerst. En jij zit hier als, uh, ja, niet zomaar... Uh, je ziet hier als middenstander. Het heet er nog zo, middenstander. Zelfs ondernemer. Ondernemster. Ja. Wat verwacht je met de kerst? Deze tijd. Wordt het drukker? Zijn er ja, mensen ja, uh, anders? Ja. Mensen, kerst is toch iets dat mensen samen doen. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Maar als je nou denkt, uh, bijvoorbeeld uh, van, uh, als je kijkt naar, naar andere jaren. Een Nederlanders, dat is een heel traditioneel volk. Hè? Die hebben met de kerst uh, heel goed met. Ze hebben met uh, ja, wat doen ze allemaal met de kerst? Ze gaan, uh, ja, een cocktailtje vooraf. Uh. Ja. In de, in, de, in de middag, voordat ze gaan eten... überhaupt een uh, pastijtje met de roe de... ja, nou ja, dat bedoel Wild, ik. Wild ragoe. Capacciootje. Wild goed, daar waar ik ja. me niet meer aan. Nee, nee, hij sprong zo van de tafel <laughs> af. Het was werkelijk niet te geloven. Ja, ja nee, maar goed. Maar, maar bijvoorbeeld... Uh, uh, wat je bij Tante Dina uit de keuken had... is heel anders dan dus Nederlands. Ik bedoel, uh, wat hebben we nou in Zandvoort? Een, een, een, een, ja, een, een echt... buitenlandse, Italiaans, Argentijns, Grieks... En dan kom jij erbij en dan denk ik, nou dat vind ik toch wel heel apart. Het is ver, de keuken is ver weg, maar ook weer heel erg bekend. Heel erg dichtbij voor de mensen. Ja. Want waar zat je ook alweer? In de schoolstraat 3. Schoolstraat 3, ja, dan vergeet het nou eens een keer niet, Jacob. Jij je de schuld. Ja, je vergeet het iedere keer. Jij zei, was je zegt, waar zit, waar zit Tante Dina? Maar heb alweer? je nou, uh, uh, uh, Tante Dina, heb je nou speciale uh, dingen die je dan gaat bereiden met kerst? Verwacht je dat er bepaalde gerechten, dat, dat daar extra aan. Ja, de routine. Rotti. Moet je me het toch eens uitleggen? Wat is Rotti? Ik zie iedere dag voorbij komen. Lieve mensen! Ja. Tante Dina heeft de motti en de Rotti. Ja. Of zoiets. Rotti. Rotti. En wat is precies Rotti? Ja, Rotti betekent brood. Ja? En. Ja, dat, dat is erg lekker. Die eet je met kerry aardappel, kerry ei, eh, groet, Is er brood als dus. bijgerecht dan? Of, of? Nee, het is een hoofdgerecht. Het is een hoofdgerecht? Ja. Oké. Okay. En met kip of met rund of uh, met wild. Maar ja, dat kennen de Nederlanders niet. Nee, het is een wild. rustig volkje, hè? <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar ja. Uh, erg lekker. Ja, en roti. erg populair. Ja, in de Surinaamse wereld, in de oost wereld hier? hier ook? Hier in Stamford, zeer zeker. Zal ik even de kenner vragen, uh, Rotti? Ja, wat eh, mij als kenner? Ja. Ik ken het helemaal niet. Ik, ik, ik, ik zit gewoon eh, te overwegen om dat eens gewoon uit te gaan proberen. Want eh, ik heb geen idee hoe dat... Eh heb ik een heel mooi adres voor je. Ah, luister. Schoolstraat in Zandvoort. Ja. Ik ben je nummer weer kwijt. Drie. Drie hoor ik Schoolstraat doorijnen. drie. drie, drie. Kan, oh, dan krijg je drie porties mee ook. <hijf2> als <hijf2> je, je dat bestelt wel. Als <hijf2> je dat bestelt, je bestelt ja. vooraf betaald. Ja. Ja. En betaald vooraf. En betaald vooraf. Maar ja, jij moet je vooraf betalen? Nee. Nee, hij eh, hoeft nee. niet, hè? Goedemorgen. Nou, hallo. Wat een uh, ha je was je weer jongen. Goedemorgen. Nou, nou, rust. Wat, nou, wat leuk is dat? wat is hier mooi versierd, hè? Ja, dank je, dank je. Prachtig hoor. Ja. Wie heeft dat gedaan? Nou, heb jij dat gedaan? Oh. Op ons is zo mooi. Ja. En, ja. Het straalt helemaal hier, hè? Straal, al die is, lichtjes. Ja, al die lichtjes. Ja. Nou, Ja. We hebben toch thuis ook een mooie kerstboom, mama? Ja, maar ik vind het hier nog veel mooier. Uh, ja, je harm, je moet vol, volgende keer moet je, je kerstboom... Moet je eens wat voller hangen. Dan, bij ons hangen er maar vier ballen in. Hoeveel? Dat is niet genoeg. Vier ballen, Dat mama. Dat is niet veel. Nee, het is niet veel. Kale boom is het eigenlijk. Ja. Een hele kale boom. Het is kale. Nou, ma mama, ja. ik heb nog een vraag aan je. Nou, wat, wat wil je nou vragen dan? Mama, ma mag ik een hond voor kerst? Nee, je krijgt gewoon kokoen. Net als de rest. Ik weet niet wat er gebeurt. Wat gebeurt er nou? Wat, gebeurt er nou? Wat, doe je, wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Nou ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik trok een kist open met, uh, om allemaal mijn violen eruit te halen. Ja. En, uh, en wat denk je? Ik zet even de bril op. Dan kan ik het beter zien allemaal, Willem. Want, uh. Ja. O, oh, jij bent er ook. Ja, ik zie je nou. Ja. Ja. Ik had Wat een grappig gezicht. Ja. <laughs> ja. ja. Hé, hey, maar uh, ik kreeg net een, een, een, een briefje onder mijn huis geschoven over een, een, een, een kerstverhaal... Uh, ja, dat gaat Harm doen. Ik heb Harm Ja, oh, Leuk, ja, mag ik, mag ik het, het kerstverhaal vertellen, Willem? Ja, ja, ik vind het goed, zeg maar, uh, wanneer je er klaar voor bent. Uh... Nou, ik ben er wel klaar voor. Heb jij een leuk muziekje erom? Mm. Dat, je, dat je zegt, van, nou, dat, dat, dat illustreert het een beetje. Dat, dat praat voor mij ook veel makkelijker dan Ja, ook. Ja, ja. en moet het met een uptempo? Nou, nee, we, maar het moet, moet, moet, moet een beetje gedragen muziek zijn. Gedragen, Nee, dat is goed. Ik zoek uh, een we webinar drie mensen bij zitten en dan dragen wij de muziek wel. Nou, het kerstverhaal heeft ook een beetje te maken met Flappie. Oh, nou, ja, een nou. beetje een vervolgverhaal ah, er eigenlijk op. Nou, daar oh. komt hij dan. Ja, nou, daar gaan we hoor. Eerst sneelden de witte vlokjes nog bijna onzichtbaar uit de loodgrijze lucht. Maar nu zijn ze ineens heel groot geworden. Steeds vrij vlas met zijn mouw het beslagen raam weer helder... zodat hij goed zicht heeft op de tuin. Het lijkt alsof dus de vlokken tikkertjes spelen in lange rijen achter elkaar... Er ligt gewoon een heel dik pak sneeuw. Ga toch lekker buiten spelen, zegt mama. Maar hij blijft staan waar hij staat. Hij wrijft nog eens over het raam en duurt in de richting van het konijnenhok. Waar hij sneeuwwitje heeft zitten. Dat een wit konijntje. Hij moet goed kijken, want het witte vachtje biedt er nu een hele goede schutkleur. Weet je wat een schutkleur is, Willem? Ja, ik heb wel een vermoeden, maar ik zeg het maar niet. Dan ziet hij dat ze huppelt gelukkig vrolijk door het hok. Afgelopen week heeft hij samen met papa een hok schoongemaakt... en wat extra stro neergelegd. Dan blijf je lekker warm, Sneeuwwitje, had hij gezegd. Ondanks de kou is ze heel goed in staat om zichzelf warm te houden, zei papa. Maar wat extra stro, dat vindt ze vast heel fijn. Je bent zo stil, zegt mama. Oh, mooi, mama, dat je me even helpt in het verhaal. Ja, je bent zo stil, zegt mama. En morgen is het nog wel kerstfeest. Daar kijk je toch altijd zo naar uit? Lars haalt zijn schouders op. Het klopt. Het heeft geen zin dit keer. Hij kan zichzelf niet verheugen op de kerstviering in de kerk. En op het boek dat hij dan krijgt. Hij wilde maar dat hij er niet heen hoefde. Gaat zie die kerk. Maar dat kan niet. Hij moet immers een gedichtje opzeggen. Hij heeft het helemaal uit zijn hoofd geleerd. En toch, hij wenste dat hij thuis kon blijven, luisteraars. Pats! Lars, Lars schrikt op en mama ook. De restanten van een sneeuwbal glijden vlak voor zijn neus langs het raam naar beneden. Het lachende gezicht van de buurman kijkt over de schutting. Hij wekt naar hun. En Lars die, die schudt nog zijn hoofd. Als de buurman nogmaals wenkt, wendt hij zich boos af. Lars vindt het helemaal niet leuk. Waarom doe je zo onaardig? Vraagt mama verwonderd. Ik heb gewoon geen zin, zegt Lars. Hij wil mama niet zeggen dat hij de buurman eigenlijk maar een nare man vindt. Nog maar vijf jaar... Nee, nee geen vijf jaar. Nog maar vijf maanden geleden had Lars voor zijn negende verjaardag... het allermooiste cadeautje gekregen wat hij zich maar kon wensen. Een konijntje. En ik heb het net al een beetje verklapt. Dat is een spierwit konijntje. Zullen we haar maar sneeuwwitje noemen? Stel de mama voor. De ogen van Lachstrade. Ja, man, dat past precies bij haar. Ze is net zo wit als sneeuw en ook zo lekker zacht. Wat een geluk dat ze niet ijskoud is, maar juist heerlijk warm. Spannend verhaal, hè, Willem? Vind je niet? Willem zit helemaal te trillen achter de knoppen. Ik heb mezelf bij de neus vast, van spanning. Ja. Trots liet hij het konijntje aan iedereen zien, ook aan de buurman. Wat een aardig beestje, zei de buurman, terwijl hij over haar kopje aarde. Een beste voor de kerst. Nou, Lars begreep best wat dat betekende. Hij kende natuurlijk het liedje van Flappie. Ach, jeetje. Het beste voor de kerst. Ach, zegt mama, de buurman maakt maar een grapje. Grote mensen zeggen zulke dingen wat vaker, maar ze menen er niets van. Zo hoopte mama Lars gerust te stellen. Maar. Uh, natuurlijk meet hij het niet, zei papa ook lachend. Maar, Mars, maar Lars kon er niet om lachen. Stampvoetend van kwaadheid over zoveel onbegrip vluchtte hij naar boven. Hij was het voorval bijna vergeten. Tot gisteren. Terwijl hij een puzzel maakte, luisterde hij naar de radio. Eerst leek het nog een leuk liedje. Het liedje over Flappie en zijn baasje. Maar het deed hem meteen aan Sneeuwwitje denken. En aan zichzelf. Aandachtig luisterde hij verder. Vlak voor kerst was Flappie verdwenen. Terwijl de jongen het hok nog zo goed had dichtgedaan. Ja, we kennen het allemaal, het liedje van Joep van het Hek. Hoe hij ook zocht. Hij kon haar maar nergens vinden. En als de snel zoek was, dacht Lars nog... dan zou hij er ook alles voor over hebben om haar te vinden. Lars zette de radio wat harder om maar niets van het vervolg te missen. Had hij het maar niet gedaan, dan had hij vast de vervelende afloop van dat liedje niet gehoord. Want toen de familie namelijk aan het kerstdiner zat. riep de vader vrolijk. dat daar Floppie was. klaargemaakt als hoofdgerecht. Er ja, is Harm. Nou, ik ga, ik ga verder. Ja, Charles neemt het elke keer oh, over. Oh ja, ja dat... maar ik vind het. Harm zo. Ja, doen, nee, ik, ja. Ga, ik ga nou verder hoor, ja. Willem. Ja. Want daarna liedje ze toch, zei mama. En toen ze binnenkwam, drukte ze de radio uit. Maar het was al te laat. Het herinnerde hem spontaan aan de woorden van de buurman. Zie je wel, dacht hij, grote mensen zijn niet te vertrouwen. Stel je voor, stel je dat de buurman zijn sneeuwwitje. Hij had immers gezegd dat, het, dat hij het beste was voor de kerst, net als Flappie. Nu is het bijna kerst en daarom staat hij ook voor het raam. Om sneeuwwitje en de buurman goed in de gaten te houden. Die nacht doet hij geen oog dicht. Spannend, hè? Hij ligt te draaien en te woelen, en er staat om de havenklap om uit het raam te kijken. In de maneschijn kan hij net het hok zien. Mama kwam nog even binnen om wel trust te zeggen. Wat is er toch een beetje aan de hand? vroeg ze ongerust. Hij vertelde het haar niet. Ze zou er vast weer om lachen. Het is misschien wel. Aan, eh, ze zou het misschien ook wel aan papa vertellen. Jongen, wat een thriller is dit zeg! Ik moet even de bladzijde omslaan, luisteraar. anders kan ik het vervolg niet lezen. Even, even een momentje, hoor. Mijn blaadjes plakken aan elkaar. Nou, dan gaan we weer. Ben je soms zenuwachtig voor de kerstviering? Hij knikte maar wat. Ze drukte hem een zoen op zijn voorhoofd. Dan hoef je er niet wakker van te liggen. Ga nou maar gewoon slapen. Hij draait zich nog eens om. Natuurlijk maakt hij zich niet druk op het gedichtje. Hij maakt zich zorgen om Sneeuwwitje. Morgenmiddag, als hij naar de kerstviering gaat... moet hij haar helemaal alleen thuis laten... Hij moet iets bedenken om buurman bij snelwitje vandaan te houden. Maar dan krijgt hij zomaar een geweldig plan. Een last valt van hem af en eindelijk valt hij in slaap. Het is gezellig druk hoor in de kerk. In de vensterbanken branden de vaccinelichtjes. In de potten die de kinderen tijdens de bijbelklas geverfd hebben. Is ook alles versierd en Lars kijkt of hij zijn potje kan ontdekken. Zijn ogen vliegen door de kerk. Dan stokt zijn adem. Daar zit hij, de buurman, op de achterste bank. Wat doet hij hier? Vraagt hij boze mama. Mama, kijk, kom, ik heb hem uitgenodigd voor de kerstviering. Omdat, die, omdat de buurman een beetje eenzaam is. Hij heeft geen vrouw, geen kinderen, geen familie, niemand. Het kan last niet schelen. Het is van zijn eigen schuld, denkt hij. Kwaad en ongerust kijkt hij nog eens naar de buurman. Eh, maar eh, die heeft hem gelukkig niet gezien. Voorzichtig schuift hij de grote rugzak die op de grond staat een stukje open en rits de ritssluiting een beetje verder open. Twee grote ogen staken hem heel angstig aan. Hij steekt zijn hand in de tas en aait het donzige witte haartjes. Sneeuwwitje piept zachtjes. Geschrokken kijkt Lars op, maar door het rumoer in de kerk is het gelukkig niemand opgevallen. Hij kijkt nog eens even om zich heen. Mama praat druk met de achterbuurvrouw en papa probeert met zijn ogen dicht naar het koortje te luisteren. Ook de buurman slaat geen acht op hem. Nog verder ritst hij de tas open. Komt goed hoor, Nilwitje, fluistert hij in de grote konijnenoren. En dan krijgt hij een por van mama. Het gaat beginnen. Hij schiet overend en concentreert zich weer op de kerstfeestviering. Voor, voor even vergeet hij alles en geniet van de middag. Als hij Tessa op haar blokfluit hoort spelen... deed hij pas weer aan zijn eigen optreden. Nu is het zijn beurt, als laatste. Voordat hij naar voren loopt, aait hij sneeuwwitje. Ik kom zo weer terug. Een kleine hapering, maar dan klinkt luid en duidelijk zijn stem door de kerk. Zonder maar een foutje te maken draagt hij het gedichtje voor. Even is het muis stil in de kerk. Maar dan gaat het publiek staan... en krijgt hij een oorverdovend applaus... Zelfs de buurman staat op en klapt heel hard mee. Stiekem is Lars best een beetje trots. Hij maakt een buiging, iedereen moet lachen en dan werkt hij nogmaals. Voldaan loopt hij terug naar zijn plek. Hij struikelt bijna over een wit bolletje op het gangpad. Het lijkt een beetje op een sneeuwbal, maar het beweegt. Oh jee, sneeuwwitje, roept hij. Zomaar hardop door de kerk. Hij beseft dat hij helemaal vergeten is om de rugzak weer dicht te ritsen. Daarom kon ze natuurlijk ontsnappen. Hij bukt, maar ze huppelt al weg. In paniek draagt hij achter de draan. En net als hij denkt hem te pakken te hebben, glipt ze weer uit zijn handen en springt ze onder de kerkbanken door. Ze baant zich een weg langs de benen van de mensen die op de bank zitten. De moeder van Tim slaat een gilletje als sneeuwwitje langs haar benen kriebelt en ze springt pardoes bovenop de bank. Tim probeert de mensen. Tim probeert meteen om sneeuwwitje te pakken. Maar ook dat lukt hem niet. Hm? Nou, het is een triest verhaal eigenlijk. Hè. Ze, ze rent al, al naar de bank erachter en ze zorgt heel veel voor opschudding daar. En er springen nog wat moeders, allemaal verschrikkelijk op de banken. Alsof ze een muis gezien hebben. Maar het was echt sneeuwwitje, het konijntje. Papa en mama en nog veel mensen en kinderen schieten hem te hulp. Maar hoe meer mensen er achter Sneeuwwitje aanrennen... hoe sneller zij zich weer uit de voeten maakt. Ze, stopt zich, ze verstopt zich achter de gordijnen... om dan even het podium op te rennen... waar ze meteen wat keuteltjes achterlaat. Even lijkt ze zich te nestelen in het stro dat bij de kerststal ligt. Maar dan speurt ze toch weer terug naar de banken. Een lange stoet van mensen trekt dwars door de kerk op jacht naar Sneeuwwitje. Ze volgen al haar bewegingen op de voet. Het lijkt wel een spelletje. En als het niet een konijntje was, had Lars hem verschrikkelijk moeten lachen. Nu staan de tranen hem echter nader dan het lachen. Dan ziet hij dat ze, in de rug, dat ze in de richting van de deur van de kerk gaat. De deur staat op een kier. Sneeuwwitje bedenkt zich geen moment en schiet zo de koude wereld in. Lars rent ook naar buiten en probeert haar sporen in de sneeuw te ontdekken. Maar het is al donker en het plein om de kerk is sneeuw vrijgemaakt. Er is geen spoor van Sneeuwwitje te bekennen. Hij zoekt en zoekt en roept, hij roept en schreeuwt... Sneeuwwitje, waar ben je? Waar ben je toch, Sneeuwwitje? Iedereen zoekt mee. Een half uur, misschien wel een uur. Maar nergens is een spoor van Sneeuwwitje te ontdekken. Ze gaan naar huis. En ook Lars gaat naar huis. Mama heeft zijn boek, maar Lars heeft het niet eens bekeken... Hij heeft niet eens gezien wat voor boek het is. De tranen stromen over zijn wangen. Lars is ontroostbaar. Hij moet steeds denken aan sneeuwwitje in de kou. Als de bel gaat, loopt mama naar de deur. Ik heb iets meegenomen. Ho hoort Lars' bekende stem. Oh nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik doe het helemaal fout, luisteraars. Ik moet een hele zware stem kiezen. Ik heb iets meegenomen hoort in een bekende stem. De deur zwaait open en de buurman stapt binnen. Hij heeft iets in zijn armen, iets wits. Lars schrikt, maar dan rijdt de buurman het springlevende konijntje aan hem. is toch jouw sneeuwwitje. Ik zag de dropjes in de sneeuw en die leidden mij naar een heg... waaronder uh, zij zat verstopt. En daar heb ik haar gevonden. Lars drukt sneeuwwitjes stevig tegen zich aan. Hij lacht door dus zijn tranen heen. Dat zijn geen dropjes, maar keutels. Dankzij de keutels en de buurman heb jij het sneeuwwitje weer, lacht papa. Heeft hij, heeft hij daar even een mooi spoor uitgezet in de sneeuw? Wat zijn uw plannen? Vraagt mama als de buurman wil vertrekken. Hij haalt zijn schouders op. U had snelwitje beter kunnen houden, zegt papa. Het beste voor de kerst. Ze schiet allemaal in de lach en Lars krijgt een kleur. Hij begrijpt nu wel dat papa een grapje maakt. Net als de buurman destijds. Mama pakt een extra bord en even later zitten ze met Sophia aan het kerstdiner. Lars Gaam zit nog steeds, maar als hij naar de buurman gluurt, vangt hij een knipoogje op. Heb je zin om morgen met mij een sneeuwpop te maken? vraagt hij. Lars wordt helemaal warm van binnen en knikt blij. Hij bukt zich naar sneeuw, weet je? Oh jee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, er valt een kerstboom op, luisteraars. Let op. Oh. <laughs> Even dat even. Mama pakt er een extra bord en even later zitten ze met z'n aan het kerstdiner. Lars die schaamt zich nog steeds, maar als hij naar de buurman gluurt... vangt hij een knipoogje op. Heb je zin om morgen met mijn sneeuwpop te maken? vraagt de buurman. Lars wordt helemaal warm van binnen en knikt blij. Hij bukt zich naar Sneeuwwitje die tevreden in een doos aan de wortel knaagt. Is eigenlijk best een aardige man, Sneeuwwit? Een beste buurman, zegt hij zacht. Maar niet zacht genoeg. Papa en mama... En de buurman die glimlachen naar elkaar. Buiten ligt de sneeuw op en het zachte licht van de maan. De ijskoude en donkere nacht doet de sterren aan de hemel extra schilderen. Nou, vond je dat geen spannend verhaal, Jon? Ik vind... Ik vind uh, ik Ontroerend, hè? Uh, uh, ik zou bijna zeggen... Uh, een keutelverhaal. Schitterend. Mooi, man!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 Zie Not <laughs> even Of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing jingle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 Ja, het wordt, het wordt gezellig druk in de studio. Ja, de, de, er komen weer een, weer een groepje mensen binnen. Geen idee wat ze komen doen. We gaan ze dat allemaal zelf laten vertellen, denk ik. Ja, zo, hebben we, zo zitten we hier met z'n drieën en zo hebben we denk ik dertig man in huis. Ja, het, is, het wordt gezellig druk. Het wordt gezellig druk. En heb jij de tafel al gedekt, Wilm, voor de lunch? Uh, nee, jongen, ik, ben, ik, ben, uh, ik, ik doe daar al jaren niet meer. Ik heb één keer de tafel gedekt, want jij had, toen viel ik eraf. Ja, gisteravond had je, toch die, ja, je had die kalkoen al klaargemaakt gisteravond. Veel te vroeg. Dat zeg je toch niet zo. Ja, Dat je, zeg je bereid. Oh, bereid. Je had de kalkoen bereid, veel te vroeg. En nou zit je met die kalkoen, dus nu hebben we lunch met kalkoen. Dan heb je lunch met kalkoen. Hier in de studio, toch? Ik zet hem al een kerststukje, want dit gaat helemaal nergens over. This time of year, the Christmas feeling's everywhere. everywhere. I just got home to join you. Ooh, mm, I've been away, long, been away too long, but now I'm back to share. Natuurlijk hoor je dat zo. Ja, nee, nee, nee, nee. Ja, je luistert steeds naar uh, The Boys. Uh, The Boys Coast Christmas. En, uh, en Cheryl, uh, ja, die is er ook bij. He, maar die heeft zijn mond natuurlijk. ja dus ik voor... ben helemaal buiten adem van het kerstverhaal, joh. Ja, het is ja. werkelijk. Maar dat was ook een kerstverhaal waarvan ik zeg van... Uh, nou, daar hebben ze ooit een boek over geschreven. Dat heet het Oude Testament. Ik hoop niet dat jij ervan droomt vannacht, even. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, hij heeft de vorige keer ook gedroomd op een En jij en dacht en sneeuwwitje is een heel ander sprookje. Ja, ik maar, een heel ander sprookje. Dat, dat gaat die twee dames die, weet je wel? Ja, ja. ja, ja maar laat ja. het konijntje nou net sneeuwwitje eten. Dat is ongelooflijk toevallig eigenlijk, hè? Ja, ik snap er helemaal niks van. Waarom noem je een konijntje nou sneeuwwitje? Ja, omdat die wit is, uh, Wim. Oh, dat is het. Dat is het. Oké. Okay. Nou, uh, in de tweede uur uh, hebben wij uh, weer een, een nieuw item. Ja. En uh, nou, daar hebben we het zometeen wel over. Zo goed. Word je nou niet moe van die kerstmuziek trouwens? Ja, ik nou, je, mag, je mag van mij tussendoor ook best wat uh, van Pasen draaien hoor. Dat van zegt, wie? Pasen. Pasen. Vrolijk Pasenmuziek. Ja, dat is ook, <laughs> dat is ook zo. Maar ja, goed. Het geeft niet, we gaan richting de klok van 12 uur. En uh, ik kan wel vast uh, het weerbericht even doen voor Amerika. Want...